Mark Hokke met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de vermoedelijke aanval met een bestelbusje op het gebouw van de Telegraaf in Amsterdam... een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Hij heeft de hoofdredactie van de krant sterkte gewenst. Vannacht werd het gebouw geramd door een bestelauto. Op beelden die de Telegraaf online heeft gezet is te zien dat de pui twee keer wordt geramd... en dat daarna de bestuurder het busje in brand steekt. Hij vlucht vervolgens volgens de politie in een donkerkleurige Audi... Politie zoekt nog naar de dader. Het Syrische leger heeft opnieuw zwaar geschut ingezet in de strijd om Daraa in het zuidwesten van Syrië. De stad is een van de laatste bolwerken van de rebellen in het land. In Daraa kunnen zo'n 750.000 tot 800.000 burgers geen kant op. Het offensief om de stad begon een week geleden. Syrië wordt bij de aanvallen gesteund door Russische bombardementen. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de dagelijkse files op de A15 tussen Papendrecht en Gorkum aan te pakken. Op die weg rijdt veel vrachtverkeer. De A15 is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Volgens minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft de weg de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat. Er wordt eerst gekeken of er een wegverbreding of een andere verkeerstechniek nodig is om het fileprobleem op te lossen... Bij een verbreding gaat de weg in 2025 op de schop. ProRail wil het aantal vertragingen door omgevallen bomen en afgeweide takken terugbrengen. De spoorbeheerder gaat daarom met drones en 3D-scans het groen langs het spoor in kaart brengen. In de spoorwegwet staat dat er binnen 11 meter van het spoor geen bomen mogen staan. De bomen die in dit, ge die in dit gebied staan mogen dus worden gekapt. Maar dat wil ProRail niet zomaar doen. Daarom wordt eerst het groen langs het spoor in kaart gebracht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 die voor u gaat zingen, is geboren in Amsterdam... op 28 januari 1912. En overleden al daar op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam is Helena uh, Kokpolder. Later heette ze Helena Janssenpolder. Ze was een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar Jordaan mag ze aanspraak doen geld op de titel... De beste stem van de Jordaan. We hebben het natuurlijk over Tante Leen. En Tante Leen trad pas op, op 43-jarige leeftijd... Daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte en zong om de gasten te vermaken schreven haar in voor een talentenjacht Die platenmaatschappij Bovema had uitgeschreven. om de beste stem van de Jordaan te vinden. Ze behaalde de tweede plaats achter Johnny Jordaan. En tot dat moment ze luidde haar bijnaam de Nachtegaal van de Willemstraat. U hoort er nu Tante Lee met de geveltjes van Amsterdam. Ik ben een echte Amsterdamse Ik heb een Amsterdamse naam Dat ik in Moken ben geboren Is iets waar ik me niet voor schaam Als een echte Amsterdamse Laat het buitenland mij koud Kom ik terug na een vakantie Is er niets dat mij weer Dan loop ik langs die Amsterdamse. Van Amsterdam Die daar te pronken staan Voor iedere die je wil zien En mijn gedachten Gaan een hele lange tijd terug Toen ik een meisje was Van zo'n jaar of tien Naar mijn vader Die van al dat schoons vertelde Als hij mij meenam op zijn vrije dag, ik zou er alles voor willen geven, als mijn vader dat er nog eens zou.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 Die wind ging naar Fijn. Al doe jij echt die tante slanke lijn, toch wil ik vaak geen andere reden, omdat ik, ik zoveel van je, je hart. Al zijn je haren slecht gehermeneerd. ZANG Doe maar zachtjes vreem op de lucht. Linder en daarvoor, vader en dochter, oftewel Willy en Wilke Alberti. Met omdat ik zoveel van je hou. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend Een reisje terug in de tijd... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik heb even tussendoor even iets heel anders, een kleine oproep. Mijn moeder, misschien wel bekend in Zandvoort, Milly Zandvoort... die is uh, pak een twee weken geleden is haar gouden armband verloren. En uh, ja, dat is er heel erg verdrietig om... op social media heeft ze het al laten zetten. Het heeft in de krant gestaan, vorige week donderdag. Sinds twee weken geleden is ze hem verloren. En uh, vermoedelijk, ze kwam de donderdagochtend achter. En waarschijnlijk twee weken geleden op de woensdag... waarschijnlijk tijdens de markt... is haar armbandje verloren. En daar is ze heel erg verdrietig over. En ja, ze hoopt echt dat, uh, dat iemand hem gevonden heeft. En uh, in de krant stond vorige week... Uh, Stond het ook al. Alleen er stond bij een mogelijke beloning. Nou, uiteraard de, de vinder die de armband voor mijn moeder vindt... Die, uh, die zal zeker een beloning krijgen. Dus een gouden armband. Twee weken geleden. Waarschijnlijk mogelijk op woensdag... Uh, tijdens de markt in de Zandvoort is, deze, is haar armband verloren. En ze hoopt graag dat die weer terecht komt. Want ze is er echt vreselijk verdrietig over. Dus uh, als u denkt, want ik ken iemand... Of mijn kleinkind of mijn kleinzoon. Die heeft misschien een gouden armband gevonden. zoekt er dan even contact op met uh, mevrouw Millie Zandvoort. Op telefoonnummer 5712658. En misschien kunt u haar dan weer een beetje opvrolijken, Want ze is heel erg verdrietig. Dus uh, ik hoop samen met u dat, uh, dat het toch nog goed komt allemaal. En dat toch iemand uh, de armband vindt en hem weer terugbrengt. En uiteraard... Uh, de vinder zal ons zeker een, een mooie beloning krijgen. Terug naar de muziek hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is Willy Walden. Pseudoniem van Herman Jan Jacob. Hemi Hij Was een Nederlandse revueartiest. En zijn broer Gerard Walden was ook artiest. En hij werd geboren in de Amsterdamse pijp. Al jong kwam hij bij het toneel. En Johan Bouza en Louis Davids waren zijn grote voorbeelden en leermeesters... Zijn bekend zit is: Als het op het Leidse Plein de lichtjes weer eens gaan branden. Dat was in 1943. Gecomponeerd door Korstijn. Met de tekst van Jacques van Tol. U hoort hem nu? Die hit uit 1943. Willy Walde met als op het Leidse Plein de lichtjes weer eens branden gaan. Maandje in haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand, tot in het licht weer brandt. Als op het kleinse plein de lichtjes weer eens branden gaan, en het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo warm in arm jij en ik, dat we naar alle mond als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het laatste plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaar.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 Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Zo warm in arm jij en ik, lachen naar alle band als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het lijfse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we Een wat heb ik aan rozen? Zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen, Zorg dan onder de. me rozen, zorgvuldig gekozen, maar over trouwen sprak je met geen woord. Je wil graag kussen, maar ik heb ondertussen over een trouwring nooit een zwart heb ik aan rozen, zorgvuldig gekozen. Ik droom van een troon, en een huis. En wil je me kussen? zorg dan onder deusen. maar lukt Somtijds kalm en rustig aan mijn pijnzend oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen. Vol geluk en stille vrede, overheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Hoe verheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje, ons hutje bij de zee. Mijn verbeelding ziet de bloemen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 Levensdroefheid, levensvolle, immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn jeugd. En mijn laatste wens zal wezen dat ik eens in kalme vrede het moede hoofd de rust mag vleien in ons hutje bij de zee Het de hoofd de rust mag vleien in ons hutje ons hutje bij Dat was Ria Helming met Het hutje bij de zee. En dan voor de Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. CFM Zandvoort, de lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje gemist heeft of wilt het nogmaals beluisteren... iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... De volgende artiest is Willem Zonneveld, Beter bekend als Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier. Zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote van de drie De grote drie van de Nederlandse cabaret genoemd. Van na de Tweede Wereldoorlog. Dat is samen met Toon Hermans en Wim Kam hoe veilig over hem te vertellen. U hoort hem nu, Wim Zonneveld met Zij kon het lonken niet laten. I a Ik ben Jan Boer Smaakje op de kroon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 Van binnen, dat het tussen ons iets iets Je neemt me in je armen Ik doe mijn ogen dicht Ik kijkt me aan en glimlacht En vraagt vond je het fijn? Ik fluister, als je bij me bent Zal het steeds zo heerlijk zijn? De nacht kan ons niet scheiden Adem streelt mijn haar, lijkt mij nog steeds een droom. Maar buiten hoor ik vogels. Ik droom niet, dit is echt. De dag wordt langzaam wakker, de krant valt op de mat. Maar wij zijn nog niet in de moed voor ontbijt en ochtendblad. We staan nog op de drempel. Ik hoor de muziek van uh, Corrie Konings met Zo zou het altijd moeten blijven. En daarvoor muziek van uh, Corrie van Gorp met Ik ben Tamboer. Even een gezellige carnavalskraak er tussendoor. hem Zandvoort, ik heb nog even een kleine oproep. Ik heb hem er straks ook al gedaan, maar misschien dat u hem gemist heeft. Mijn uh, moeder, Millie Zandvoort, is uh, twee weken geleden haar gouden armband verloren. En er is ze heel erg uh, verdrietig over. Ze is al twee weken aan het hopen. en uh, iedereen aan het vragen op social media. in de te laten zetten. of iemand die armband gevonden heeft. Nou, tot nu toe is er nog niks uh, bekend uh, gemaakt. of in ieder geval, ze is nog niet gebeld. ja, ze is er echt heel erg verdrietig over. Mogelijk is ze hem twee weken geleden op de woensdag verloren. ze kwam er donderdagochtend achter. dus waarschijnlijk twee weken geleden tijdens uh, de markt. hier op Zandvoort is het mogelijk haar gouden armband verloren. Dus als u hem gevonden heeft. Alsjeblieft contact wil opnomen, opnemen met mijn moeder. Want uh, ja, ze is er heel erg verdrietig van. U kunt contact opnemen met uh, Mili Zandvoort op telefoonnummer 5712658. De gouden armband twee weken geleden verloren. Misschien dat u hem gevonden heeft. Of uw kleinkind, of uw kleinzoon, een kleindochter... of iemand in de familie. Neemt u alsjeblieft even contact op met uh, Mili Zandvoort. Daar zou ze heel erg blij mee zijn... En vorige week stond het al in de krant. En er stond erbij een foutje. Een mogelijke beloning. Maar uiteraard krijgt iedereen ook een beloning die hem, die hem terugbrengt bij mevrouw Zandvoort. Gaan we door met muziek. Want daarvoor zitten we natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Maya Bouwman. Nederlandse actrice die in 1955 debuteerde. In het ABC Cabaret van Corrie Fonk en Wim Kan. En later was ze betrokken bij de oprichting van het Tingle Tangle Cabaret. Grote bekendkijk kreeg ze door haar optreden als uh, keurige secretarisse Paula Metz... in de televisieserie Pensioen uh, Hommeles. Ook speelden ze samen met Joop Toder in de klucht uh, een fijne span... en laat je niet kisten. U hoort er nu Maya Bouwman. Nee, Maya Boema moet ik zeggen. Samen met Harry Banning met klachten van een teenager. Een wonderkind, dat u in elke jokebox vindt, met papa trek ik zingend rond, en hij bewaakt me als een hond. In mama's ogen blinkt een traan, was haar maar zo gegaan. Als opa haar niet had miskend, werd zij nu overal als lieveling verwerkt.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 Kijken op de klok, hoe laat het is. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, niet te in de zon.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 Roosie in de knop Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen Handen thuis en lazer Heb u dat nou ook meneer? Ja, wel meneer Precies als ieder een Op een mooie pinksterdag Laat ze je alleen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 het handje lopen kon, op een mooie pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. Ja, u hoort de muziek van André van de Heuvel en Leen Jongewaard... met Op een Mooie Pinksterdag. En daarvoor Zuel de Korte met de school. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur... hier in de ochtend op de lokale omroep CFM Zandvoort. En als u denkt, ik heb een stukje gemist of ik wil het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2, s middags wordt het nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week... En als u het gouden armbandje mogelijk gevonden heeft, neemt u even contact op met Mili Zandvoort. Ik laat u achter met de spelbrekers met Katinka. En ik zeg tot ziens. Elke morgen om half negen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, helge truitje, blauwe rok, maar ze trippelt dat als normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen kaart. Kleine koekette Katinka, Kijk nou eens een keertje om. Spiek over je schouder, Je ma ziet het toch niet eens kom. Kleine koekette Katinka, Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even, Een glimp van je wipneusje zien.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 Je ma ziet de toch, die de schok. Kleine, kokette, katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel leven, een glimp van je wit dus je zien. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om, Stieke over je schouder, je ma ziet het ook niet dus komt. Kleine koeketje Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog weer leven, een glimp van je wind, dus je zien.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 Zing je het zo, mi babadudé Het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd Toen als ik een fluiters mee. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5